Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Geen enkele aanvoerder op het WK in Qatar zal de One Love band om zijn arm dragen. Meerdere landen, waaronder Nederland, waren dat van plan. Maar de FIFA zegt dat ze gele kaarten gaan uitdelen als iemand de band omheeft. En dus laten alle captains hem in de kleedkamer liggen. Gele kaarten kunnen we gewoon niet gebruiken, zegt de trainer van Denemarken. Yellow card, we cannot ask the players. Uh, to go on uh, on te gaan with that, En ik denk niet dat het een spelers beslissing is. Ik denk dat het onze federaar is. Ja, met de One Love band wilden een paar Europese landen een statement maken tegen discriminatie. Aanvoerder Virgil van Dijk zal vanmiddag tegen Senegal een andere band dragen. Hoe die eruit ziet is nog niet bekend. Oranje trapt straks om vijf uur af. Schurft komt vier keer vaker voor dan vorig jaar. Daarom werkt de GGD aan een PCR-test en willen ze bron- en contactonderzoek gaan doen om de aandoening sneller op te sporen. Die beetjes die onder je huid kruipen zijn vooral een probleem in veel studentenhuizen. Ook Sam liep tien maanden rond met jeuk. Ik dacht eerst dat ik een droge huid had, maar een vriend van me die had het ook. En dat was wel een beetje toevallig, want wij sliepen in hetzelfde bed. Een soort van rode puntjes op je hand en dat soort dingen. En dus toen kwam langzaam wel van ja, dit is volgens mij geen droge huid, want ik was mezelf helemaal kapot aan het krammen. Ja, er wordt nog hard gewerkt aan de schurf, De PCR-test wanneer die op de markt komt weten we nog niet het kabinet trekt de portemonnee om scholen en zwembaden te helpen. Die dreigen koppie onder te gaan door de hoge energierekening, zegt de Telegraaf. Scholen mogen 375 miljoen verdelen. Zwembaden krijgen 156 miljoen. Ook gaat er extra geld naar gemeenten en provincies die in de knel komen. In een helder actie van een hulp Sinterklaas en een Piet in Almelo. Een dief probeerde dit weekend twee koffers met gereedschap te stelen uit een bouwmarkt. Toen de poortjes piepten, ging de dief er vandoor. Toevallig stonden er buiten een hulpzin.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 Rainbow Radio Zandvoort ZFM Optimaal. Zie FM. FM. Die fan van onze eigen Zandvoortse Wendy Moore. Haar nieuwe release die in oktober. aan het eind van oktober is, uh, is uitgebracht. Best is een lekker nummer, hè? Lekker nummer, inderdaad. Lekker, ja. lekker poppy. Ja. En uh, uh, toch wel uh, ondanks de boodschap die erin zit. Nou ja, de boodschap is heel positief. Ja. Maar het gaat erover dat, uh, dat Wendy. Uh, eigenlijk. Uh, ja, het is een autobiografisch nummer. Hè? Het gaat uh, terug op haar, uh, haar eigen beleving. In, uh, in het zijn, in het introverte. En dat het je dan soms. Op parties of in, in, in plekken terechtkomt waar, waar je je helemaal niet thuis voelt. Dat je denkt, hmm, ben ik de, de enige weirdo hier. En ze zegt, het maakt helemaal niet uit dat je introvert bent. Uh, pas je eigen grenzen aan en uh, uh, probeer ervan uh, van te genieten. En uh, maak je eigen feestje. forceer jezelf niet. Dat is vooral een hele belangrijke, want dat heeft ze zelf ook geleerd. En dat betekent niet dat jij niet van bent. Dus I don't know how to be fun, dat was eigenlijk een reflectie op hoe het was... maar hoe ze nu wel ja, is, hè? He? Want het ja, is wel fun, ja, hoor. Ja, ja, wel fun. Ja, ja, zeker ja, wel Ja, zeker wel. Nou, iets uh, min, veel minder... Oh, minderlijk. wacht even, wacht even. Oh, sorry, Ja, dat ja, ja, ging er wel veel <laughs> Met deze introductie... van harte welkom bij... Rainbow Radio Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Goedemiddag. Ja, precies. We zijn er weer. De uitzending van uh, november, 7 november. En de sirenes hebben geklonken. Dus uh, het is weer twee uur lang uh, de tijd aan ons. Om uh, zeg maar, uh, uh, jullie te informeren met uh, nieuws, uh, uh, infotainment, lekkere muziek en uh, nou, ja, en, en, en, uh, entertainen en entertainen eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja. En dan de actualiteiten natuurlijk. Ja. We hebben er een hoop, dus we gaan gelijk van start. Ja, zeker, hè? Ja. ja. Zullen we meteen beginnen? Ja. Uh, ja, iets minder leuk. Zeker veel minder leuk dat uh, uh, Samet uh, Sabouri is uh, ontvoerd geweest door de Taliban en vermoord. Mm. En uh, dus ja, ik vind dat we dat wel. Hij was 22 jaar en was al gevlucht. Maar uh, ze hebben hem toch teruggevonden. En uh, ja, verschrikkelijk. Zijn vriend uh, wordt ook uh, gezocht door de Taliban. En uh, ja. Afschuwelijk ja. verhaal. Ja, afschuwelijk ja. verhaal inderdaad. En ja. dat, dat is, be, bewijst mij eens te meer... dat we, he, de, de prides die wij hier vieren... Uh, over de wereld... Uh, uh, eigenlijk nog altijd nodig zijn... om een statement te maken... dat het ook echt absoluut anders moet. Ja, en, dan, en dan kom ik er heel even tussen door. Maar wie, wie is die uh, man precies... die dan uh, nu door de Taliban is vermoord? Dat is een uh, 22-jarige uh, Afghaan. En uh, hij... Uh, nou ja, hij... Uh, de, de heeft, uh, uh, hij is gevolgd, gevonden om het zo maar te zeggen. Dat gaat in, uh, in Afghanistan en in meerdere van, van dit soort landen natuurlijk uh, vrij snel. Als een uh, lopend vuurtje gaat dat rond. Um, en uh, ja, hij is uh, opgepakt door de Taliban en uh, uh, uh, zijn familie heeft een uh, video gekregen waarop zeg maar... Hij uh, uh, ja, geëxecuteerd werd. Hij geëxecuteerd ja. werd. Wat heftig zeg. Ja, ja. En, is, en hij uh, was dus ook onderdeel van de GBT-community, was er open over en daarom... Is, is dat wat ik een beetje uit haal? Nou ja, niet, ja. Zozeer, niet zozeer open. Uh, dat kon niet, dat da gaat ja, niet. Daar. Was maar, hij was, zeg maar hij is verlinkt eigenlijk, hij is verlinkt. Ja, oké, okay, wat, wat ja. erg heftig. Ja, ja dat ja. miste ik even, dat vind je context. Ik kom even tussendoor. Ja. Ga verder, sorry. Nou ja, dan hebben we wel iets positiefs nieuws, namelijk Tour de Moer. Ja, Tour de Moer is uh, op 4 oktober in uh, Bodaan geweest, uh, Bentveld. Nou, Tour de Moer is een, uh, een verhaal eigenlijk, wordt gepresenteerd door Evelien van der Putten. En uh, ja, daar vertellen ze het verhaal van de 83-jarige, volgens mij, even kijken of ik haar naam zo gauw kan vinden. Uh, ja, uh, Magda. En uh, die, die is eigenlijk uh, altijd uit de kast geweest. En uh, die heeft uh, op een gegeven moment moest ze naar een uh, uh, zorgingshuis. En uh, ja, daar wilde ze niet terug in de kast. Dus toen heeft ze duidelijk aangegeven dat ze een vriendin heeft gehad. En die was overleden inmiddels. En uh, ze, ze werd wel gepest. En daar is ze eigenlijk uh, in opstand tegengekomen. En daar heeft ze Toer de Moer uh, uh, doorgegeven. Uh, Ontstaan. En het wordt heel leuk. Uh, ja, uh, do, met, met de uh, drag queen. Even kijken wie was dat? Victoria um, Falls Victoria Vals, Victoria Vals ja, dankjewel. Ja, ja. Uh, om, <laughs> ja, ik was het even kwijt. Maar uh, die, daar wordt het door opgeluisterd. En dat is uh, ja, erg leuk. Ik ben er zelf ook bij geweest. En 23 mei is, zijn ze in Huis aan de Duinen in uh, Zandvoort. Ja, want sindsdien dus nou, kennen mijn land. Of kennen mijn hart moet ik zeggen. Is, hart, is daar. zeer ja. uh, uh, zeer mee bezig? Hè? Zeker. Het, uh, ja. Hartstikke leuk. Heel ja. Ja. Ja. ja, we hebben ook nog uh, nieuws uh, van het voetbal uh, afgelopen maand. Want uh, de Nederlandse voetballers uh, die weigeren namelijk steun uit te spreken aan de LGBT-gemeenschap. Dat doen ze uh, meestal uh, door bijvoorbeeld in bepaalde weken... Nou, dit was dan uh, in de week van Coming Out Day een regenboogband te dragen. Bij de KVB is daar sinds enige tijd een actie in het leven geroepen. De One Love uh, Band, om dat te dragen. Alleen de aanvoerders van uh, uh, Feyenoord en Excelsior... Uku, uh, Urkun Kutsu en Redouan El Yacoubi... Uh, die weigerden die One Love uh, logo te dragen. Nou, natuurlijk heel veel ophef. Het ging, het ging daar eigenlijk alleen maar over uh, die week. Uh, en de KNVB heeft daarom besloten om die actie maar uh, aan banden te leggen... want het werd uh, hun te ingewikkeld. En uh, ja, dat is toch wel bijna weer om een <lacht> beetje cynisch van te worden. Want wat ze gelukkig wel uh, doen en durven te doen is om... Uh, Straks in Qatar, hè, eind november in, bij, tijdens het WK... daar gaan ze wel die uh, regenboogband of de ja, One Love Band... die eigenlijk voor veel meer staat dan eigenlijk lgbt acceptatie uh, die gaan ze daar wel dragen. Uh, natuurlijk is het nog wel steeds jammer dat je in uh, Nederland... die in de top uh, tien lgbt vriendelijke ja. landen... niet uh, dit voor elkaar kan krijgen. Maar ja, dit is niet voor het eerst dat we dat uh, horen van de KNVB. Van de KNVB. helaas. Ze ja, zijn wat dat betreft, uh, nou laten we dat eufenistisch noemen, diplomatiek. Ja, ja, ja. ja, en Heel inderdaad, nogmaals, die, die One Love, als je die band ook ziet... er staat helemaal geen regenboog in. Dus het heeft eigenlijk helemaal niet per se nee. iets te maken daarmee. Maar daar wordt het natuurlijk wel op, op geframed. Associaten. En zeker ja. ook bij Feyenoord. Want je hebt daar wel de roze kameraden, weet je wel... Ja. een opvolger van de roze reigers in Den Haag. Uh, Zo'n LBTI supportersvereniging. En die worden nog constant bedreigd door, ja, door, door de... Daar wordt gewoon weinig... Uh, ja dan zou het juist een goed statement zijn... ook vanuit de club zelf... maar zeker vanuit de KNVB... om wel gewoon uh, deze actie voor te zetten. Maar wie ja. weet... Nou, misschien, uh, misschien uh, tonen ze een keertje ballen. Ja. Maar dan op een andere ja. manier. Ja, dan niet in het doel. Ja. Ja. Dus, um, ja. uh, we gaan even door naar uh, wel weer heugelijk nieuws. Namelijk de grootste prize van Zuidoost-Azië... is afgelopen uh, periode gelopen in Taiwan. en uh, Taiwan staat natuurlijk ook gigantisch onder druk... Op dit moment aan alle kanten. Eh, en eh, daarom is het eh, nog heugelijk dat we zeg maar in het vrije Taiwan... laten we het daarover hebben. Yeah. Zeker 120.000 mensen hebben meegelopen in die grootste pride van Zuidoost-Azië. Ook daar om een statement te maken. Super. Ja. Dan gaan we door. Ja, de LHBTI steunverklaring van de Amsterdamse religieuze organisaties gaat niet door. De geplande steunverklaring waarin Amsterdamse religieuze organisaties... geweld tegen LHBTI-personen veroordelen, gaat niet door... meldt de burgemeester uh, Elsema. Oh. Het besluit wordt naar kritiek van moskeebesturen op de tekst... Van ja. de verklaring en de manier waarop de procedure verliep uh, afgeketst. Uh, ik heb die verklaring afgeblazen, zei de burgemeester in gesprek met AT5. Omdat dat voor mij niet een politiek statement was. Ik wilde in gezamenlijkheid met anderen naar voren treden. En ik heb geen behoefte om dat op een rancuneuze rankineu of andere manier mensen in hun gezicht te duwen. Uitnodiging aan de moskeebesturen. maand eerder deze maand uitnodiging gestuurd naar de, naar de moskeeën En uh, vragen om de verklaring te tekenen. En daar stond in dat zij discriminatie en geweld tegen plus Gemeenschap compleet moesten afwijzen. En volgens de, het parool stond in die verklaring ook dat sommige daders zich uh, beroepen op hun geloof. Dus moskee-besturen waren het je niet mee eens... omdat daarmee de indruk gewekt zou worden... dat het alleen moslims zijn die die personen belagen... Volgens Halsema zal later ook met andere organisaties gesproken worden over de onderbreking. Maar zouden eerst met de islamitische gemeenschap afspraken gemaakt worden. Juist ook vanwege de gevoeligheid. Ja, daar maak je natuurlijk wel eigenlijk zelf een soort van uh, uh, uh, uh, uh, misstap. Ja. Om het zo maar te zeggen. Want ja. ook zeker vanuit de christelijke hoek. streng ja. orthodoxe en ook de joodse, laten we het niet hebben. en uh, die uh, uh, uh, die vergeten, eigenlijk alle orthodoxe religieuze varianten. Ja. Uh, keur je dit af. En als je dan in eerste instantie toch maar weer bij de moslims gaat. dan geef je toch wel een soort van. Frame, dat mag je ook ja. alweer niet meer zeggen, het is wat piet. Nee. Nee. nee, dan, dan, dat, nee, nee. Dan, maar goed, uh, om het daar maar even over te hebben. dat de dingen dus erg gevoelig kunnen liggen. misschien had ze hier wat wijzer in, uh, in kunnen zijn. Ja, ja en ook tegelijk. De, ook, alle, de, alle, de, ook de reden die die moskee dan gaf. van uh, de procedure is niet goed gegaan. ja, dat is natuurlijk gewoon onzin. Ja. Dat ja. is ook wel weer. onzin. gewoon tegen. Je bent voor of van, niet. Ja, ja, goed. Het is. Het, het, het, het voelt wel weer een bepaald gevoel en dat is jammer. Ja. Dat is jammer, ja. precies. Ja. Ja. Misschien tijd voor een poging 2 waarin alle orthodoxe geloven worden aangeschreven. En ja, dan kijken precies. hoe ze er dan op reageren. Ja, ja. zeker. Dat zou wel interessant zijn om dat zo aan te pakken. Ja, we gaan door. Ja. Oh, en ja, ik, ja, ik. ja, we gaan door. We ja, hebben hier een, een, een, een heugelijk nieuwtje. Namelijk dat uh, Cuba instemt voor het homohuwelijk. Dat is inmiddels gebeurd. Op uh, 26 september al. En andere LHBTI-rechten. En gelukkig hebben de Cubanen uh, zeg maar daarmee ingestemd. Met een breed pakket aan hervormingen die de basisrechten regelen voor de LHBTI'ers. Nou, dat is uh, geweldig nieuws natuurlijk. Uh, zeldzaam referendum, uh, namelijk de kiesgerechtigen in Cuba, konden hè, dat zijn zo'n 18 miljoen mensen, konden zondag uh, in september hun stem uitbrengen over de hervormingen middels een referendum. En dat is uh, eigenlijk behoorlijk uh, zeldzaam in Cuba, want uh, de laatste was sinds 1959. Ja, dus, okay. uh, dat is ja, inderdaad dat lang geleden. De, maar ja. het is dan wel mooi dat het breed gedragen door het volk is. Dat is mooi, ja, ja zeker. Mooi. Absoluut. Ja. Ja, het blijft toch altijd een beetje een bijzonder land. Want het is gewoon een dictatuur natuurlijk eigenlijk. Een beetje communistisch. Maar het lijkt wel of mensen daar niks uh, ja, te klagen hebben eigenlijk. Nee, dat ja, vind ja. ik altijd ja, heel het fascinerend. Apart, ja, ja, ja. Het is natuurlijk wel zo dat, dat in die cultuur uh, zijn ze vaak wel wat, wat vrijer. Dat is überhaupt vaak met die, die Zuid-Amerikaanse uh, cultuur. Dus, dus op zich, eigenlijk is het heel logisch... Ja. Maar ook wel weer heel gelovig, hè? heel christelijk. Ja. Dus, uh, en, ja. Dubbel. Ja, en dubbel. En dubbel. Ja. Machismo is natuurlijk ook gewoon zeg maar, wel iets... waardoor zeg maar, bijvoorbeeld transgenders heel erg worden gediscrimineerd. Oh, ja. Ja, ja, ja. En uh, vermoord. En nou, een ja. van hun buren, zeg maar. Als je even de, ja, even ja, de kaart een bootje, kijkt. bootje pakt en uh, de, de een paar kilometer uh, vaart... dan kom je in Mexico aan en daar is het uh, net zo goed nieuws. Namelijk, uh, eind oktober werd daar uh, besloten... om in alle 32 Mexicaanse deelstaten... Uh, het uh, huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht uh, ook te legaliseren. Uh, en dat is natuurlijk ook hartstikke goed nieuws, want ook dat land uh, vecht natuurlijk al jaren voor die, uh, voor die acceptatie. En ook dat alle deelstaten dus uh, dat legaliseren. En wat ik dan een leuk detail vind: de laatste staat die me instemde was die grenst aan de Verenigde Staten. En dan denk ik meteen aan: oh ja, dat land, dat ligt natuurlijk heel dichtbij. En daar is juist eigenlijk een soort tegenovergestelde ontwikkeling uh, gaande. Maar uh, ja, goed nieuws ook uh, uit dat land. En uh, ja, Zuid-Amerika doet het goed. Ja. ja, centraal. Wat maakt hij. Lekker bezig. Ja. En zo door. Ja, ja. precies. Ja. Dan even een nieuwtje dat eigenlijk voor de agenda is... maar dat we er toch even uit hebben gehaald. Namelijk de ITVA die uh, de 9e uh, start tot en met 20 november. Die heeft ook altijd een ITVA Queers Day. En die is dit jaar op 14 november. Dit keer samengesteld door uh, Simon, Simone van Saarloos... En de titel luidt Not Yet Yes. Nou, wat kun je verwachten? Een inspirerend avondvullend programma in AI. Met films, sprekers en dans. En overdag kun je diverse workshops volgen... rond het thema als gender en queer perspectief. Met Not, de, not Yet Yes verzet uh, Van Zwaarloos zich tegen de bekende lijn in documentaires waarin het draait om het proces van coming out... in plaats van film als mogelijkheid zien om fysiek met elkaar samen te komen. Dat klinkt bieren interessant. Wil je er meer weten, ga naar de website van ITWA. Ja, en uh, vervolgens uh, is er nog COC Kermelang. Die zoekt een GSA-coördinator voor een school. Uh, wat is een GSA-coördinator? Nou, wat is een GSA allereerst? Uh, Gender and Sexuality Alliance. Dat is een groep leerlingen die samenwerken aan een, een school... waar iedereen zich thuis kan voelen. Uh, ze organiseren activiteiten rondom coming out day, paarse vrijdag... Maar je nodig ook voorlichters op scholen. En uh, uh, de scholen hebben gsa coördinatoren nodig. Dus in dit geval ook voor Kermerland is er één nodig. En ze zijn dus op zoek naar iemand die het leuk vindt... om een GSA in, in de regio te ondersteunen. Zelf word je natuurlijk ook goed ondersteund met advies. Dus als je dat wil hebben, ga dan naar www. Uh, of als je dat wil doen, ga dan naar COC Kernemeland... of naar de Facebookpagina van COC Haarlem. Lekker, we zijn door de actualiteit heen en we knallen erin met muziek. A de Ooi van David Ever. Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quieres escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no más intento enamorarte Je hebt meer gezien. Je yo jezelf niet meer parte y hebt jezelf no meer gezien. Je hebt jezelf niet meer gezien. Será por mi niet niet meer gezien. Je hebt jezelf niet meer gezien. Je hebt jezelf niet meer Als was Girl in Red uh, met Oktober Passed Me By. Echt een prachtig mooi, uh, mooi nummer. Het ja, past pas ook wel heel mooi bij het vallen van de blaadjes en dergelijke. Ja, de, de sfeer waar, de waar we in zitten op dit moment. Nummer. Ja, het ja echt, echt echt midden in de herfst. Ja, ja, in één keer. Lekker. Echt ja. van uh, een prachtig oktober eigenlijk. Uh, Indian Summer. Ja. Uh, vallen we nu echt in... Um, in de herfst uh, met blaadjes en regen en al dat soort dingen. Ja, heerlijk. En daarvoor hadden we apart de hooi. En dat was nog even een beetje zomerse reggaeton-achtige overgang. Dus uh, nou, we doen mee met de seizoenen. Mirko, ja. ik zie dat Seef. je je duim opsteekt. Het is gelukt. Ja, we hebben we haar hebben aan de lijn als het goed is. Ah, uh, Oké, okay. hey, super. Nou, als het goed is, hebben we dus Eline Zegers aan de lijn. Hallo, zeker. Hi Eline, hoe is het met je? Ja, goed. Mooi leuk, zo. Om, uh, leuk om bij jullie in de uitzending te zijn. Ja, nou, daar zijn we heel blij mee dat je dat ook uh, wilde doen. Ja, zeker. Nou, we gaan je maar meteen met de eerste vragen overvallen. Wie ben ja. je? Wat doe je in het dagelijks leven? En hoe ben je verbonden aan de regenboogcommunity, is onze eerste vraag altijd. Ja, goede vraag. Nou, ik ben, uh, ik ben Eline, 34, uit Utrecht. En uh, ja, ik ben gevraagd voor dit interview omdat ik een, uh, een boek heb geschreven. Dat heet uh, Vrouwenversieren voor Vrouwen. Yeah. Afgelopen mei verschenen. Dus dat is uh, hoe ik verbonden ben uh, aan de Regenburg community. Um, en in het dagelijks leven uh, doe ik eigenlijk verschillende dingen. Uh, ik ben projectmanager in de Bouwende infra... Ik ben datingcoach en ik ben ook nog reisleider. Dus ja, so, gewoon uh, Lekker bezig. Mooi. Je hebt inderdaad een handleiding geschreven voor de lesbische liefde. Uh, ja. Denk je dat het nodig is Heb je dat geschreven hebt? Um, ik denk het wel. Nou, nodig is misschien een groot woord. Maar um, ik heb eigenlijk het boek geschreven uh, dat ik zelf heel graag had willen hebben toen ik uit de kast kwam, uh, op mijn 26, zes 8 jaar geleden. En ik krijg van heel veel vrouwen te horen van, goh, eindelijk is er zo'n boek. Wat fijn dat er ook weer keer een boek voor mij is, in plaats van al die flirtboeken, zeg maar, die geschreven zijn voor hetero-mannen of hetero-vrouwen. Dus in die zin denk ik wel dat het nodig is. Oké, okay. nou, dan ben je natuurlijk benieuwd, uh, wat kunnen de dames dan verwachten van jouw boek? Ja, ik neem ze eigenlijk mee door het hele uh, versierproces heen. Uh, te beginnen met, uh, ja, waar kun je nou leuke vrouwen ontmoeten? Tot, uh, hoe kun je ze dan aanspreken? Tot, hoe, hoe regel je dan een telefoonnummer? Tot, zoenen? Tot, op date vragen? Tot, hoe heb je dan een leuke date? Tot, zeg maar, het hele proces eigenlijk... Tot het moment dat je een relatie hebt. En vanaf dan moet je het lekker zelf doen. Ah. Ja, toch wel. Ja, ik, ook nou, ik dacht boek... denk oh, dat is allemaal uitgeschreven. En met met uh, iemand op date. Met het boek dus, erbij. Oh ja, dan zit ik hier. Ik hoor anders nee, in deel een 2 van oh, ja, in van deel 2 aankomen. Hoor jij een deel 2 aankomen? Een soort uh, Kamasutra. Ja, ja. Nee, nee. nee, nee. Ik inderdaad, ik, het is geen boek over hoe je seks moet hebben. Het is ook nee. geen boek over hoe je een relatie moet hebben. Want daar zijn al boeken over. Uh -huh. uh, zowel in het Engels als in het Nederlands. Maar dat hele proces van ervoor, van totdat je zeg maar uh, een relatie hebt, daar, is, daar was eigenlijk gewoon nog niks over. En dat vond ik eigenlijk zonde. Ja, ja. ja. Nou, het is wel uh, wel interessant eigenlijk. En uh, dat is wel wezenlijk anders dan wanneer een, een man een vrouw benadert, begrijp ik. Uh, daar zit wel redelijk wat overlap in. Ja. Uh, omdat je, als je kijkt naar de traditionele hetero-relaties, de man toch vaak een beetje gemiddeld genomen nog de initiatiefnemer is. Ja. Uh, degene die de, die de vrouw op date vraagt. Degene die uh, het initiatief neemt op de dansvloer om erop af te stappen. Ja. Um, dus dat, dat is, daar is ook wel overlap in. En ik denk dat wij ons als vrouwen iets meer als die mannen moeten gaan opstellen. Ja, precies. Vrouwen zijn, uh, dan zijn het een niet gewend. pleidooi dus, he, initiatief ja. nemen. Ja, ja, ja, ja. Heel vaak zie je inderdaad vrouwen naar elkaar kijken en ze blijven maar naar elkaar kijken, maar niemand stapt op de ander af. Dat precies, is, en dat is eigenlijk ook <laughs> de reden dat ik het boek heb geschreven. Dus eigenlijk een pleidooi om meer initiatief te gaan nemen en op te houden met dat afgewacht, Want... He, als allebei de vrouwen dat doen, ja, dan gebeurt het natuurlijk. Dat schiet niks. niet op, hè? Zonde. Nee, precies. Nee. Ja, zo gaan er heel veel, heel veel kansen verloren in de vrouwenliefde. En ja, ik, ik, ja het liefde is toch een van de mooiste dingen die er is. Dus dan wil je gewoon dat iedereen een fijn liefdesleven heeft. Ja, nou, dat is uh, heel goed dat je dat gedaan hebt. En je geeft ook workshops, begrijp ik? Klopt dat? Um, ja, ik geef, uh, ik geef ook wel eens uh, flirtworkshops. Ja, klopt. Ja. En, en dat, dat, dat, hoe, hoe benader je de vrouwen? Uh, uh, vertel eens. Hoe kom je aan de vrouwen voor die workshops? Uh, tot nu toe is het eigenlijk altijd gewoon uh, via, een, uh, ja, via een organisatie geweest die mij dan zeg maar inhuurt. Of inhuurt meestal doet het eigenlijk gewoon gratis. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, voor mijn boek heb ik een aantal boekpresentaties gegeven in de vorm van een flirtworkshop. Uh, ze hebben bijvoorbeeld het gedaan in Broesen in Utrecht, de grootste boekhandel van Utrecht is dat, in uh, Giannotte, in, in Tilburg, maar bijvoorbeeld ook voor Barbuka in Amsterdam, dat is een lesbische kroeg, een hele kroeg trouwens, waar alleen maar uh, vrouwen komen in principe. Uh, dus, zo, dus zo, vaak wordt gewoon gevraagd door een organisatie en binnenkort ga ik bijvoorbeeld een workshop uh, data geven op een, op een hogeschool, uh, dus het is gewoon een beetje uh, waar de behoefte ligt. Ja. Ja, leuk. Nou, prima. Ja, mijn, mijn collega-presentator Ronald uh, zegt uh, Pride at the Beach... maar jij was al op het vrouwenfeest bij Pride at the Beach, hè? Ah, uh, ja, uh, ja. Ja. Dus, uh, nee, maar de vrouwen waren daar voor een feest... en die hadden niet zo'n behoefte aan een workshop, geloof ik. <laughs> nou, het ligt, een beetje, het ligt een beetje aan de setting, hè? Want een workshop, dat vraagt natuurlijk wel wat. Een workshop van een kwartier is, is wat te kort... dus ik ja. heb altijd wel minimaal een uurtje nodig... want ja. ja, anders schiet het niet op. Dus als je op een feest bent, ja, dan heb je vaak niet zo'n zin... om dan een uur lang jezelf af te sluiten van het feest en dan een workshop gaan volgen. Ja. Uh, dus het ligt een beetje aan de setting en, en aan de tijd... En, en wat voor mensen er komen en hoe laat... Of het, of het een geschikte plek is voor een workshop. Ja, dat snap ik. Ja, ik denk dat dat inderdaad op dat moment niet, uh, niet helemaal uh, op zijn plek uh, was. Zeker nee. niet een uur. Dat, uh, dat Komende zomer... Ja, komende zomer misschien maar dan... tussendoor, denk Misschien niet echt nee, op... Nee, niet op het feest. Nee. Nee. Nee. Nee. Dus, uh, nou... We, we houden in ieder geval contact. Ik heb je nummer, dus dat komt goed. <laughs> <Ja>. <laughs> en, uh, nou ja... Hoe, waar kunnen we je boek kopen? En, uh, nou, workshopboeken heb je dus al uitgelegd... min of meer? Ja, je kan mijn boek ja. kopen... Um, Eigenlijk kan je in alle lokale boekhandels van Nederland... kan je het gewoon bestellen. Okay. Uh, dus loop even naar binnen, kan ik bij de Brune... daar kan je het gewoon uh, bestellen... en dan wordt het de volgende dag afgeleverd in die winkel. Uh, in een aantal boekhandels ligt het ook gewoon fysiek al te koop. Uh, nou, ik noem dus een Broes in Utrecht... Uh, Savannah Bay in Utrecht, Gernotten in Tilburg. Ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. Nee, okay. uh, maar niet overal, dus dat is handig om te project te checken. Ja. En je kan het natuurlijk gewoon bestellen via bol.com. Ja, klopt. Ik heb bij mij zelfs in e-boeken uh, uitgekomen... Ja, ja, dat want vrij dan toch tegenwoordig. Met hier ieder staan. Ja, precies. Heel goed. Ja. Heel goed. Nou, wil je zelf nog iets toevoegen aan dit interview, Eline? Uh, nee, ik vond het heel erg leuk om te doen. Uh, misschien ook nog wel even leuk om te noemen dat ik ook nog uh, werk als datingcoach. Dus mochten mensen, mochten vrouwen tegen een bepaalde situatie aanlopen uh, waar ze niet uitkomen, vooral uh, oh, we zitten in een specifieke situatie met een, met een vrouw je weet niet zo goed hoe verder of meer een algemene vraag van goh ik val altijd op de verkeerde types uh, daar helpt ik dus ook bij dus dat is misschien nog wel leuk om even, even te vermelden ja oké okay. en ze kunnen jou benaderen op de, welke manier dan? Ja, je kan uh, alle informatie vinden op mijn uh, website... Okay. www.vrouwenversierenvoorvrouwen.nl okay. uh, En er staat ook een link naar mijn Facebook en Instagram... en daar bel ik ook nog wel eens wat, uh, wat tips en zo. Mooi. Nou, dus uh, vrouwenversierenvrouwen.nl, toch? Vrouwenversieren voor vrouwen. -vrouwen voor vrouwen, ja. ja, ja. Vrouwenversierenvoorvrouwen.nl Nou, ja. geweldig. En dan wil je nog iets vertellen over jouw verzoeknummer? Ja, want jullie vroegen mij uh, om een verzoeknummer ja. in te dienen. Toen moest ik even nadenken, maar ik kwam hier al snel op... Uh, omdat ik uh, vaak naar een heel leuk feestje ga in Utrecht. Dat heet Cruise Control. Uh, dat is een soort queer gay feestje met een soort uh, elektronische muziek. Superleuk. Een beetje alternatief elektronische muziek. En zij doen dat altijd als afscheidsnummer. Okay. En, uh, als allerlaatste nummer, als de avond voorbij is... en je een fantastische avond hebt gehad, dan is dit het afscheidsnummer. En uh, ik mag ook bij hen op het podium staan met de zwarte cross. Want dat treden ze ook op. Dus voor mij is het een soort van uh, ja, een beetje halve vriendengroep geworden. En uh, ja, voor mij, ik heb gewoon heel veel warme gevoelens uh, daarom aan. Oké, okay. leuk. Ja. Nou, en dan mag jij zelf zeggen wat het is. Ja, dat is heel gênant. Ik ben eens dus de titel kwijt. <lacht> <lacht> <lacht> nou, daar kan ik je aan helpen. Dat is een rollenbol. Ja. Ja, oké, okay, dankjewel. <laughs> en het is champagne. Ja, precies. Ah, dankjewel voor de hulp. Ja. Ja, alsjeblieft. Dus we gaan luisteren naar champagne met Oké, okay, Dankjewel. Ik Calogero met le droit aussi. Of met andere woorden, ik heb ook het recht. Ja, en dat dus, uh, hebben we speciaal zeg maar, een beetje uitgezocht om uh, aan te sluiten. Of alvast een soort van warming-up. Yeah. voor uh, het volgende interview. Mooi. En uh, als het goed is, dan hebben we aan de telefoon Marjolein van Haften van het Discriminatiebureau Kennenbeland. Is dat correct? Ja, hoor, dat klopt helemaal. Hallo. Ah, Goeie dag, dag. Marjolein. Hartstikke goed. Fijn dat je, ja. dat je aan de telefoon kunt komen. Um, ja. Nou, niet uh, onbekend voor ons programma, maar desondanks toch even gevraagd. Uh, wie ben je, wat doe je in het dagelijks leven en hoe ben jij verbonden aan de regenboogcommunity? Ja, nou, ik, uh, ik werk bij bureau discriminatiezaken dus en uh, ken mijn land. En daar valt zandvoort ook onder. Uh, en uh, ik ben daar onderzoeker en projectmedewerker uh, al best wel een tijdje. En even denken, uh, hoe ben ik verbonden bij de regenboogcommunity? Uh, nou ja, seksuele diversiteit, uh, genderidentiteit, dat zijn uh, discriminatiegronden en wij hebben aandacht voor alle discriminatiegronden. Het kan ook over afkomst of huidskleur gaan. Maar dit is een, uh, ook een hele belangrijke voor ons om veel aandacht aan te geven en we zitten ook in het regenboogoverleg uh, met allerlei partijen in Zandvoort. Yeah. Ja, niet geheel onbekend. We kennen elkaar daarvan op ja, de ja. tafel om het zo maar te zeggen. Dus, uh, ja. Ja. Uh, Marjolein, we interviewen je in het kader van de, de recent verschenen rapportage... van het zogenoemde Pink Panel Onderzoek land 2022. En uh, ja. voor de luisteraars, wat is dit ook alweer? Want het is niet de eerste keer voor een onderzoek. Ja. En hoe is dat onderzoek opgezet? Uh, ja, vertel ons wat over dat onderzoek. Ja, nou dit loopt al uh, heel lang, al zo'n 15 jaar. En eigenlijk uh, stellen we steeds dezelfde vragen om de twee jaar. Uh, waardoor je ontwikkelingen kunt zien. En die vragen die gaan over sociale veiligheid, sociale acceptatie. Uh, veiligheid op straat, in je eigen buurt, uh, op het werk. Maar ook over heb je wel een, een ervaring met discriminatie of met vij vijandigheid... Uh, Vanwege je seksuele uh, gerichtheid of geaardheid, uh, en dan willen wij dat allemaal weten. En dat stelselmatig vragen wij daarnaar aan een vaste groep mensen. Die vaste groep wordt steeds groter. En wij uh, doen ook elk jaar wel, als dit onderzoek er is, werven we op sociale media. Dus dan komen we uit op afgelopen jaar zeg maar op 285 mensen die dus een enquête invullen en op basis daarvan dus wat uitkomsten kunnen delen. Ja, en dat, dat kun je mooi zeggen omdat het een longitudinaal onderzoek is. Hè? Dus een, een, een ja. onderzoek over meerdere jaren, al 15 ja. jaar zeg je dus. Nu gaan we zo direct even kijken naar, naar de uitkomst uh, die jullie gepubliceerd hebben in een soort uh, zogenoemde factsheet. Maar zou je iets uh, grofweg kunnen zeggen over uh, 15 jaar geleden en nu? Ja, nou, dat, ja, dat is wel een... Ik verras je een, een beetje goede, met deze vraag. Verrassende vraag, nee hoor, maar... Uh, kijk, 15 jaar geleden uh, begonnen we met 35 mensen of zo. Ah. Dus, uh, dus dat aantal was zo klein. Daar kan je eigenlijk dan op basis van wat ik nu dan weer zie en teruglees, kan ik bijna niet vergelijken. Maar ik kan dus vergelijken dat ik dat er een heel klein aantal toen nog meedeed en ook dat het eigenlijk vooral lesbische vrouwen, homoseksuele mannen waren en dat er nu heel veel meer uh, seksuele diversiteit en genderidentiteit of ook diversiteit bij zit. Dus ook mensen die zich queer noemen of trans, uh, panseksueel. Nou, dat. Dat doet ook allemaal, die mensen doen ook allemaal steeds meer mee aan dit onderzoek. Ja. Uh, en dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja, dat naar, juichen we Dat een steeds breder beeld. Ja, zeker. zeker. Ja. Um, nou, wat, wat ik zeg. De, he, jullie hebben de uitkomsten van het onderzoek uh, gepubliceerd in de zogenoemde factsheet. Ja. Uh, kun je de luisteraars en ons daarin uh, in meenemen? Wat zijn uh, ja, de, de voornaamste uitkomsten? Ja, nou ja, het is een heel overzichtelijke kaart geworden. Hij is digitaal ook te, te bekijken op de website van Bureau discriminatiezaken, Maar hij is ook nog wel te verkrijgen als mensen ze willen hebben, ook als kaart, zeg maar, als fysieke kaart. Uh, nou, de belangrijkste uitkomsten, zou, daar zou ik toch wel mee willen beginnen, is dat, nou ja, één op de vier uh, LHBTI-jurs, LHBTI hebben uh, afgelopen jaar te maken gehad met vijandige gebeurtenissen op grond van hun seksuele gerichtheid of Identiteit. Dus dat is heel veel: 25 procent. Uh, dat is niet veranderd ten opzichte van 2019. Dat is alweer drie jaar geleden dat we het vorige onderzoek deden in verband met corona. Uh, een andere opvallende uitkomst is eigenlijk dat, uh, dat we een stijging zien van het aantal incidenten in de eigen woonwijk. Dat zal ook met corona te maken hebben gehad. Wellicht dat mensen meer thuis zijn. Mm. Uh, maar dus ja, echt een, een flinke toename van... Nou ja, flinke toename ja van, van 30 naar 40 incidenten. Dat is dan in dit geval veel uh, in de eigen woonwijk. Ja. En uh, nou het aanpassen van het gedrag. Dat vind ik eigenlijk elk jaar of elke keer als ik dit onderzoek doe... vind ik dat eigenlijk wel een... Uh, ja, nou schokkend vind ik een beetje een groot woord, maar ik vind het altijd wel opvallend dat, dat aanpassen van dat gedrag. En dan hebben we het dus over aanpassen van je gedrag op straat, hè, hand in hand lopen, kussen met je partner van hetzelfde geslacht. Dat eigenlijk, we gaan steeds meer richting in ieder geval 50 soms 60 van de, van de doelgroep die zijn gedrag aanpakt. Ja, ja dat op valt op in het onderzoek. Ja, ja, ja. ja, Het dus is net alsof we land. ons uh, uh, toch weer een beetje uh, verborgen houden... om, om zeg maar confrontatie te, te voorkomen. Zeker. Ja, ja. Ja. Ja. En met name ook op het werk komt dat naar voren. Dat viel mij ook ja. zo op. Ja, absoluut. Ja. Ja, terwijl je uh, toch denkt dat uh, hè, als je dan kijkt naar, naar reclames... Uh, uitingen van grote bedrijven en dergelijke... vooral gedurende de Pride dan denk je van nou, het is eigenlijk allemaal wel pijs en vree en behoorlijk ja. uh, uh, in, in, in balans. Maar uh, ja. dus niet. Nou ja, het is natuurlijk ook maar waar je je begreft, hè? In welke omgeving en in welke werkomgeving. Of het heel erg soms masculin is. Uh, die dan ook ja sneller moeite hebben. Misschien met verschillende vormen van seksuele diversiteit. Wat, ik, wat mij opviel is dat... Uh, ik heb gekeken, ik, ik vraag het ook per sector. Hè? Dus ik vraag aan mensen: waar werk je? En uh, wat ik zie is dat de, de deelnemers van dit onderzoek. dat zijn heel veel mensen die werken bij gemeenten, bij de provincie, in het onderwijs, in de zorg, welzijn. Dus daar zitten de, zeg maar, de harde beroepen, zou ik maar zeggen, nog niet eens in. Nee, nee. Waarbij ik verwacht eigenlijk dat het nog nou, niet beter wordt, denk ik, ja. Als je in mm. de bouw of in uh, uh, ja, de hardere uh, de industrie uh, werkt, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat het dan in het, in het echte leven, zullen we maar zeggen... waar ook natuurlijk heel veel mensen nog zitten die daar helemaal niet spreken en zien... Uh, natuurlijk ook te maken krijgen met dit soort opmerkingen, vijandigheid, vervelend, vervelend gedrag. Ja, ja, ja, daar worden we niet zo vrolijk van. Het is toch wel een nee, beetje een tenue nee. van, van terug naar af, om het zo maar te zeggen. Maar ja, ja. Ja. Marjolein, als we kijken naar de respondenten per regio van Kennemerland... dan zien we dat per gemeente Zandvoort, uh, dat, dat gemeente Zandvoort een percentage zes kent... Ja. Uh, Bloemendaal 4, Beverwijk 5, Haarlem 37%. meer 14%, procent. Heemskerk 9, Heemstede 8, Uitgeest 1. En Velsen 7, hoe moeten we dat zien? Is uh, Uitgeest de only gay in the village? Of uh, hoe, hoe, hoe zijn die, uh, die percentages? Nou, dat gaat eigenlijk gewoon over de verdeling van die 285 respondenten over de regio. Dus 6% procent in Zandvoort. Ah. 6% van de 285 respondenten komt uit Zandvoort. Komt uit Zandvoort, ja. Op die manier die moeten we rekening. dat lezen. Ja. 17. Ja. Dus dat is dan, als je het absoluut zeg maar om, om, uh, omrekent, dan kom je op 17 deelnemers. Wat natuurlijk eigenlijk ook nog steeds best wel heel laag is. Ja, Oké, okay, ja, ja. Ja, dat is ook die, toch een oproepje. Hè? Ja, ja, inderdaad, een oproep voor de volgende keer. Hè. Ja, de Vec ja. spreekt over 106 discriminatie-incidenten. Uh, daar zijn er een aantal van gemeld bij de politie of een vertrouwenspersoon. Ja. En um, uh, ja, wat gebeurt er naar aanleiding daarvan met die, met die aangiftes? Want dat is een van de redenen zeg maar, waarom je nou ja, zeg maar in de wandelgangen toch wel eens hoort... van nou, aangifte heeft eigenlijk geen zin. He, ik word niet gehoord, uh, roze in blauw is niet actief. Of, uh, nou, dat zijn een beetje soorten geluiden die je hoort. Maar wat gebeurt er eigenlijk na aanleiding van die aangiftes? Ja, nou ja, je hebt, als je naar de politie gaat kun je melden, maar je kunt ook aangifte doen. En uh, mensen weten vaak niet zeker of ze dan aangifte doen of hebben gemeld. En als je aangifte doet, dan is de politie verplicht om... Om te onderzoeken. Dus dan, dan gaan ze er iets mee doen. Maar als je het alleen maar meldt. Dus dan moet je altijd even goed navragen. Ja, is een belangrijke, dat is een belangrijk uh, gegeven. Hè? Ja. Niet melden, ja, maar aangifte doen. Aangifte doen, ja. Ja. ja. En vervolgens, als je aangifte gaat doen. van uh, daders die onbekend zijn. dan kun je eigenlijk van tevoren bijna ook al zeker weten. dat, het, dat er verder niet zoveel mee gaat gebeuren. Ja. Uh, dus, dus als je weet wie de daders zijn. en, en dan moet je ook vaak nog wel. ...getuigen hebben... Of, ...of inderdaad, nou ja... ...omstanders die dan het ook hebben gezien... ...of gehoord, gefilmd... ...maar het is heel lastig... ...kijk, je kan natuurlijk zeggen, ja, ze doen niks... ...ja, ze, ze kunnen ze misschien niet altijd wat doen... ...dat is natuurlijk ook een, het punt... ...maar als het je buren zijn... Uh, ...nou ja, dan moet je sowieso, denk ik... Uh, ...aan de bel trekken bij de politie... ...ga dan ook naar de wijkagent... ...die kan je ook heel makkelijk opzoeken via politie.nl... Uh, ...vertel je verhaal... ...en, en, en zeg... Ja, ik, ik wil dat je het in de gaten houdt, want de volgende keer bel ik je weer. En dan wil ik weer dat je langskomt. En dan dan is het nog niet eens zozeer misschien het allerbelangrijkste, allerbelangrijkste dat het ja, dat het, dat het wordt vervolgd of dat er een, een, een, een straf op volgt. Maar wat mij vooral heel erg uh, wat ik belangrijk vind is dat mensen weten dat ze ergens terecht kunnen ja precies verhalen. Ja, dat ze gehoord worden. Ja, ja. En, en, en dat straffen, dat gebeurt maar in, zo, in zulke kleine aantallen. En dan moet het wel echt een hele uh, ja, waterdichte zaak zijn met, met wel heftige dingen. Uh, dus dat is niet heel erg positief misschien om dat te zeggen. Maar ik denk, je kan altijd even contact zoeken met je wijkagent. En uh, vertel je verhaal en vraag het uh, uh, in de gaten. Ja. Ja. Kunnen mensen ook contact opnemen bij bureau discriminatiezaken? Zeker, altijd ook, ja. ja. En uh, daar zit uh, geen straf op. Wij, wij, wij kunnen niet sanctioneren of straffen, maar wij zijn er wel heel erg voor het luisterend oor en voor het advies. En dat geldt eigenlijk ook wel voor mensen die bijvoorbeeld op het werk, uh, of juist met buren, waar ze de relatie nog een beetje goed willen houden zijn wij eigenlijk wel uh, uh, nou ja, gespecialiseerd, dat wil ik niet zeggen... maar wij weten dat je soms op eieren moet lopen... of achter de schermen adviezen kunt geven waar mensen toch wat aan kunnen hebben. Ja. Uh, dus, dus je kunt altijd inderdaad bellen of een mailtje sturen naar bureau discriminatiezaken. Kijk, ja. dat is een, uh, een goed uh, uh, gegeven om, uh, om te weten. Uh, heel kort, Marjolein, in verband met de tijd. Wat gebeurt er na aanleiding van deze publicatie? Ja, nou, uh, in principe hebben wij het uh, allemaal aangeboden aan de uh, wethouders en, uh, en ook aan de betrokken regenboogpartners in de verschillende uh, gemeenten. En daar willen we eigenlijk zoveel mogelijk ja, in gesprek over, over wat is er nou mogelijk naar aanleiding van dit rapport en uh, ja, welke ideeën zijn er, welke ideeën leveren onderdoelgroep zelf bij de gemeente, uh, maar ook is het belangrijk, denk ik, dat we niet elke keer opnieuw de discussie moeten voeren... van ja, hoe erg is het nou eigenlijk? Precies. Oh, het wordt toch minder, het wordt erger. En dit is gewoon een vaste meting waar we wat aan hebben met z'n allen. En van daaruit kunnen we gaan kijken... oké, okay, we moeten toch iets meer nog aan die veiligheid doen... meer doen aan zichtbaarheid. Uh, dus ja, het is gewoon toch het, het gesprek houden met, met alle partijen die, die het aangaat... en ook de politie en ook handhaving... Ja. zijn daar in belangrijke partijen. Dus in Zandvoort uh, schuift, nou ja, de politie ook af en toe aan hè, bij dat regenboogoverleg. Ja, zeker. Dus dat is daar zitten, zijn de lijntjes allemaal heel mooi kort. Dus dat is uh, dat is heel goed om te weten. Ja, eerste volgende overleg is eind november heb ik begrepen. Ja, ja, ja dat precies. Klopt. Nou dan schuiven we weer aan ja. de tafel. Marjolein, ik wil je ontzettend bedanken voor dit voor dit interview en ja. nou we zien elkaar persoonlijk binnenkort. Dank ja. de luisteraars die kunnen de rapportage vinden op de website van. Ja, uh, www.bdkennemerland.nl. Ja, je kan die BD op... staat voor Bureau discriminatie ja. ik, hè? Je ja. kan ook altijd op antwoord dan kom je ook bij ons terecht als je googelt. Hartstikke fijn, we wensen jullie een mooie dag. Dankjewel Marjolein. Ja, jullie, Dankjewel Marjolein. Ja, doei. Tot ziens. You lock the door, tell yourself you lost the fight. Just a social suicide. You wanna cut, you wanna cry. Running from reality, drinking until you close your eyes. Words, they can hurt, they can drag. Standing in an open field, waiting for the rain to fall Cause just above the thundercloud, can't you see the sky is clear Leave those shadows on the ground